Twee uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Een Amerikaans bedrijf, dat bekend is van Air Miles... koopt voor honderden miljoenen euro's een zegeltjesonderneming in Den Bosch. Het Amerikaanse ADS krijgt een meerderheid van 60% in brand loyalty. Het bedrijf in Den Bosch bedenkt acties om klanten aan supermarkten te binden... zoals zegeltjes of voetbalplaatjes. ADS telt 11.000 werknemers. Bij het Nederlands bedrijf werken 400 mensen... van wie 180 op het hoofdkantoor in Den Bosch.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 Apple heeft in de eerste helft van dit jaar vier keer een verzoek gekregen van overheden om accountgegevens van Nederlanders vrij te geven. Het is voor het eerst dat het bedrijf zulke cijfers naar buiten brengt. Uit het rapport blijkt dat Apple in één geval daadwerkelijk privégegevens en in drie andere gevallen metadata heeft verstrekt. Zoals een overzicht van iemands financiële transacties. De oudste deelneemster ooit aan de marathon van New York is overleden. Twee dagen nadat ze de marathon voor de 25e keer had gelopen. De 86-jarige vrouw uit Californië wist ook afgelopen zondag de finish te halen. Ondanks dat ze onderweg met haar hoofd op het asfalt viel. De vrouw was gisteren nog de gast in een televisieshow. Daarna is ze in een hotelbed in haar slaap overleden. Volgens artsen die haar onderzochten is ze overleden aan de val tijdens de marathon. Het weer, buien met kans op harde windstoten tot 80 km per uur. Het koelt af tot zo'n 7 graden. In de ochtend nog een enkele bui en dan in het noorden opklaringen. Later in het zuiden meer regen, het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Goeienacht, goeienacht. We zijn nog steeds wakker na dinsdag 29 oktober 2013. en blijven dat nog even samen met u graag. 29 oktober was namelijk meer dan de moeite na om waard om nog eens even. Te nemen op dit zo was het vandaag. Do or die voor de Fanny Blankers Coen Games. En uh, wilde het CDA excuses van de VVD aan alle automobilisten. Daarover zometeen meer op Radio 1. We beginnen met een belastingtruc van onze spoorwegen. Ja, de Nederlandse spoorwegen hebben voor 21 miljoen euro... aan belasting ontdoken dankzij een dochteronderneming in Ierland. Minister Dijsselbloem van Financiën schreef dat gisteren... in een brief aan de Tweede Kamer. We spreken met Henk Willem-Smits, journalist bij Quote... en auteur van het Belastingparadijs. Uh, Goedenacht. Goedendag. Ja, een bedrijf dat helemaal in handen is van onze overheid, maar dat dan toch gevestigd is in Ierland. Dat vinden wij op zijn minst gek te noemen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Toch, uh, toch is het dat niet. Ik heb het net nog even nagekeken. Deutsche Bahn uh, doet hetzelfde. En. Uh... Volgens mij ook de Engelse spoorwegen. Dus het is onder spoorwegbedrijven. en, en überhaupt onder bij, bij bijna alle grote bedrijven is normaal dat je belastingconstructies uh, optuigt. Ja, want wat voor belastingconstructie heeft de NS precies? Nou, die uh, hebben een, uh, die, die gebruiken die Iers, die uh, hebben een vennootschap in Ierland en die gebruiken ze om uh, geld op te halen, om daar weer mee uh, treinen te financieren. En door het geld in te lenen uh, via Ierland, betalen ze minder belasting dan als ze dat geld direct naar Nederland zouden halen. Is het eigenlijk tegen de wet om dit te doen? Nee, nee, dit zijn uh, ja het is nooit helemaal, uh, nooit helemaal precies, maar uh, ja, Nederland heeft hier, doet faciliteert het zelf ook op grote schaal. En uh, ja, doorgaans uh, worden toegestaan door, uh, door Belastingdiensten. En toch doet minister Dijsselbloem nu een moreel appel aan de NS. Snap je dat? Nou, dat vind, dat vind ik eigenlijk heel raar, omdat uh, Duitse baan bijvoorbeeld uh, zit zelf in Nederland. En dat geldt ook voor uh, Google en Apple. Uh, de Nederlandse overheid faciliteert dit soort, uh, dit soort fiscale constructies op grote schaal... voor uh, bijna elk groot bedrijf in de wereld. Dus uh, ja, als ze nu een uh, moreel appel op de, uh, op de NS doen... en daarmee zeggen dat het belastingontwijk eigenlijk niet deugt... dan uh, valt er uh, hier in eigen land uh, ook nog wel een boel op te ruimen. En is het eigenlijk precies dezelfde constructie als dat veel uh, bedrijven. zoals, zoals wij bijvoorbeeld gehoord hebben, U2. Uh, in Nederland uh, doen? Want die zitten hier ook gevestigd. Ja, ja het, uh, rare zit er zitten wel wat nuanceverschillen in. maar het, het komt op hetzelfde neer, inderdaad. Dus eigenlijk... Ierland is net als Nederland. een, uh, een uh, land dat heel veel, van, uh, heel veel buitenlandse bedrijven uh, huisvest. Uh, puur op papier om uh, om geen uh, toe te betalen. Maar dan is het bijna hypocriet dat uh, minister Dijsselbloem dit nu zegt. Ja, zeker. Ja, ja nee, Dat kun je gerust zo zeggen. Want uh, Nederland zelf is uh, helemaal niet van plan wat te doen aan uh, belastingontwijking van buitenlandse bedrijven. En uh, de Duitse Baan bijvoorbeeld, die, uh, die doet hetzelfde vanuit Amsterdam. Dus uh, Den Haag faciliteert dit voor, uh, voor Duitse Baan, wat ook een uh, bedrijf is in handen van de staat. Ja, en, en... Dus uh, nee, Nederland is geen aardeter dan Ierland wat dat betreft. En toch is het zo dat de Nederlandse staat nu eigenlijk zijn eigen functioneren ter discussie stelt, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja, als ze zeggen dat belastingontwijking onwenselijk is, dan, uh, ja, dan moeten ze wel de hand in eigen boezem steken. En, uh, en uh, al die brievenbusbedrijven van, uh, van Google en Apple en uh, noem ze allemaal maar op, uh, ook sluiten. Maar waarom doen ze het nu wel voor de NS en niet voor de Duitse baan? Ja, ik vind het ook zeer, uh, ik vind het zeer opmerkelijk, want... Uh, ja, misschien ze er vanuit dat niemand, dat niemand dat door heeft. En uh, het is natuurlijk ook heel moeilijk uit te leggen aan, aan, aan mensen zoals jij en ik die wel gewoon belasting betalen. Het is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen dat, dat grote bedrijven uh, niks betalen, zeker nu het crisis is. Maar we zijn dus eigenlijk alleen een belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven, want anders had NS niet naar Ierland gehoeven. Nee, nee, uh, nee, Nederlanders uh, zelf zijn uh, uitgesloten van deelname voor een, uh, van dit spel uh, wat uh, we binnen aangespeeld. En daarom gaan ze dus naar Ierland, want Ierland uh, ja, lijkt heel erg op Nederland, we wat hopen, dat betreft. We hopen dat we ook Ik in nee. Ierland uh, gehoord worden dan. Sorry, wat zeg je? Ik zeg, we hopen er maar op dat we ook in Ierland gehoord worden dan. Ja, ja, nou ja, kijk, de, kijk de boos worden op Ierland heeft weinig zin, want uh, de Ieren zullen meteen terugwijzen naar, uh, naar Den Haag. Dus ja, ik vind het een beetje een, uh, het is een heel raar moreel uh, appel. Het is uh, zeer hypocriet, inderdaad. En ook wij zetten nu onze vraagtekens. Bedankt voor de uitleg, Henk Willem-Smits, auteur van Het Belastingparadijs. Hey, brother, there's an road to rediscover.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 Hij heeft een succesalbum uitgebracht, True. En wat hij heel slim heeft gedaan en wat ook in dit nummer goed te horen is... is dat hij goed geluisterd heeft naar populaire muziekstromingen. Bijvoorbeeld Mumford and Sons. En daar heeft hij een dansversie van gemaakt. En dat is eigenlijk best wel Radio 1 v Ja. Dat ja, is vind goed ik ook. Doen. Ja, lekker nummer. Uh, zometeen bij Nog Steeds Wakker op uh, Radio 1... gaan we het hebben over de Fanny Blankers Schoen Games. Het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Hoe dat afgelopen is, dat hoort u zo meteen. Ja, dat is de regionale politiek. Maar in Den Haag ging het vooral de hele dag over asfalt. In de Tweede Kamer werd namelijk de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder de loep genomen. Het debat ging tot laat door vanavond. Maar CDA-Kamerlid Sander de Rauwe wilde nog wel even voor ons opblijven. Meneer de Rauwe, nacht ja, u uh, zei vandaag dat de VVD zijn excuses moest aanbieden aan de automobilist. Waarom moet uh, de VVD dat doen? Nou, ik heb het uh, hoffelijk gevraagd... omdat de VVD gewoon alle beloftes uh, van tijdens de verkiezingscampagne gebroken heeft. De VVD zou extra wegen aanleggen. De VVD vond dat de automobilist niet gebruikt mocht worden als melkkoe. En de verkeersboetes die vonden ze ook asociaal hoog. En wat gebeurt er nu de VVD met de PvdA een deal heeft gesloten... Er wordt 8 miljard bezuinigd op de wegen. Uh, de verkeersboetes gaan fors omhoog en er worden geen wegen aangelegd. Sterker nog, er wordt flink geschrapt uh, in een lijst. Uh, die we hadden opgesteld met z'n allen. En toen kwam uh, Ton Elias naar voren en die zei... meneer De Rauw, u heeft helemaal gelijk bij deze de excuses aan alle automobilisten in Nederland. <laughs> uh, nee, het eerste zei hij eigenlijk verkapt wel. U hebt gelijk, maar we bieden geen excuses aan. Omdat zijn stelling was, uh, wij helpen Nederland er weer bovenop... En uh, daarop is mijn antwoord heel simpel. Uh, dat doet het CDA ook. In onze tegenbegroting hebben wij ook uh, gewoon de uh, verantwoordelijkheid genomen. Maar hebben ook echt geld vrijgemaakt voor infrastructuur en voor uh, wegen. En uh, voor spoorlijnen trouwens omdat we die gewoon heel hard nodig hebben. Niet alleen voor de banen nu, de komende jaren. Maar ook om onze economie sterker te maken. Ja, de, de VVD heeft waarschijnlijk al deze punten eerder in moeten leveren... omdat ze samenwerken met de PvdA in deze coalitie. Um, de PvdA en VVD liggen op de infrastructuur misschien wel verder uit elkaar... dan bij ieder ander onderwerp. Is er dus voor het CDA wat te halen tijdens deze begrotingsonderhandelingen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we aan de PvdA duidelijk kunnen maken... dat het uh, onzinnig is om uh, mensen uh, nu... Uh, te zien die hun baan kwijtraken en dan gaan heel veel mensen de komende jaren bij de weg- en waterbouw hun baan uh, verliezen. Ja, die krijgen nu van, die, uh, van Diederik Samson of van Lodewijk Asje, misschien een sociaal project aangeboden, maar als je de mensen gewoon vraagt: Wat heb je liever? Een baan of een uh, verkapte melkpotbouwer of een sociaal project? Ja, dan zeggen mensen gewoon: Bouwvakkers, geef mij maar een echte baan. Ik denk dat het. De PvdA daar toch gevoelig voor zou moeten zijn. Maar ik realiseer mij tegelijkertijd dat uh, de VVD en de PvdA een deal gesloten hebben. En, en op dit terrein ja, heeft de PvdA ogenschijnlijk alles gewonnen. Valt er toch niet toch iets in te prikken voor het CDA en er iets uit te halen, echt concreet? Niet alleen uh, plannen, maar ook daadwerkelijk iets kunnen bijdragen aan het uh, beleid? Dat is altijd onze taak en onze opdracht om uh, zeg maar als oppositie, het woord zegt al, een, een, een, op, een positie er tegenover uh, voor te leggen. Uh -huh. Wat toch enigszins ook uh, overeen zou moeten uh, komen met de idealen van andere partijen. Uh, zoek elkaar op. Daarom hebben we vandaag ook een amendement ingediend... een wijziging op de begroting... waarbij we geld vrijmaken voor meer infrastructuur. En de grote vraag natuurlijk is of de VVD die morgen uiteindelijk gaat steunen... conform de beloftes die zij gedaan hebben aan de kiezer. En wat is het amendement precies? En krijgt u de handjes op elkaar? Het amendement houdt in dat, dat we structureel 250 miljoen vrij gaan maken... voor extra spoor, voor binnenvaart en voor autowegen... Uh, en uh, dat hebben we nu uh, voor de komende twee jaar voorgesteld. Ja, en of ik daar de handen voor op elkaar krijg, dat, dat wordt heel moeilijk. Dat zie ik ook. Ja. Maar aan de andere kant, uh, deze coalitie heeft al vier keer de uh, regeerakkoorden aangepast. Dus waarom nu niet voor meer banen en meer werk, zou ik zeggen. Maar wat hebben wij er als Nederlanders aan, aan deze wijziging? Nou, ik denk best wel veel. Kijk, uh, we gaan sowieso, uh, als we gaan investeren in infrastructuur, uh, zien dat we veel minder mensen een bijstandsuitkering hoeven te geven. Uh, of een uh, sociaal project, wat allemaal belastinggeld is. Uh, wat we als Nederlanders uh, vandaag nog niet merken, maar morgen wel. Werd de afgelopen week ook weer bekend. Vanaf. Volgend jaar gaan de files weer toenemen in dit land. Waarom? Omdat er te weinig infrastructuur wordt aangelegd. Dus we gaan het vrij snel met z'n allen toch uh, merken. Die, uh, uh, dat filespookbeeld dat, uh, komt vrij snel weer terug. Mm het -hmm. zal vanaf volgend jaar uh, weer gaan toenemen voor het eerst sinds jaar. Omdat we juist afgelopen jaren succesvol beleid hadden... waarbij je echt zag dat je naast verkeersmanagement, telewerken... noem maar op, openbaar vervoer... ook echt uh, een aantal wegverbredingen uh, nodig hebt... om gewoon die files uh, tegen te gaan in dit land. Nou, een logisch gevolg is dan wel, en zeker als we naar de plannen kijken... dat er minder ruimte is voor natuur. Is dat een uh, terechte ontwikkeling, vindt u? Nee, vind ik geen terechte ontwikkeling. Uh, laat ik duidelijk zijn, als een overheid een uh, weg moet aanleggen... Uh, en dat betekent dat je ook uh, natuur schaadt... Dan vind ik het niet meer dan fatsoenlijk en normaal dat je dat ook compenseert. Uh, voor het CDA geldt heel duidelijk. Uh, we willen uh, files tegengaan. We willen het spoor stimuleren, de wegen stimuleren. Uh, maar niet absoluut ten koste van natuur. Ik vind het niet meer dan fatsoenlijk en normaal. Dat als je die aantast of particulier bezit van mensen. Dat je dat ruim compenseert. Dat hoort in een land als Nederland uh, echt thuis vind ik. Maar dit kabinet uh, uh, ja, werkt gewoon eraan toe. Dat er minder uh, wegen en spoorlijnen worden aangelegd. Met echt grote gevolgen van die, die je misschien niet vandaag merkt, maar wel morgen. Namelijk een toename van werklozen, terwijl we er al zoveel hebben. We hebben op dit moment schaarste op de weg. We hebben ruimte op de weg, dus juist nu aan de slag. En uh, voor het loket met de bijstand staat een file. Ik zou zeggen, uh, hand in hand. Uh, nu aanleggen die wegen, nu verbreden, nu het nog relatief rustig is. En straks er klaar voor zijn als de economie weer aantrekt en de files aanstaande zijn. Ik had ook uh, niet echt verwacht dat u... Uh... ...deze coalitie een, een pluim zou geven. Sanne de Rauwe, CDA Tweede Kamerlid, dankjewel. je Graag gedaan. U luistert naar het programma Nog Steeds Wakker op Radio 1... ...met zometeen, ja, zelfs om dit uur... ...live in de studio uit Groningen Muziek. Jaarlijks melden zich duizenden asielzoekers aan de Nederlandse grens... ...maar in 2013 is dat aantal erg gegroeid... ...in vergelijking met de laatste twaalf jaar. De afgelopen maanden kwamen er namelijk al 17.000 asielzoekers bij... En dat is de Nederlandse politiek niet ontgaan, bleek vandaag in het vragenuurtje. Waarom is Nederland zo populair, vroeg verslaggever Jesper Stoffelen aan PVV-kamerlid Sietse Fritsma. Ik denk dat dat te maken heeft met het kabinetsbeleid, uh, want we hebben gewoon een heel soepel asielbeleid nog. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met andere landen, dan is de kans dat je in Nederland een verblijfsvergunning krijgt veel groter. Het heeft ook te maken met dingen als het generaal pardon. Want als een asielzoeker naar Nederland komt en hij wordt afgewezen... dan heeft de Nederlandse regering bewezen dat het loont om niet te vertrekken. Want je krijgt vanzelf een verblijfsvergunning als je de vertrekplicht negeert. De vreemdelingen die voor de huidige groei zorgen komen vooral uit oorlogsgebieden. Zegt staatssecretaris Steven. Uh, het, met name uit twee gebieden waar ook daadwerkelijk oorlogen worden uitgevochten echt hele echte oorlogen Syrië. En ook uit de Eritrea is er uh, sprake van een verhoogde instroom. En we hebben meer nareizigers uit Somalië. De VVS-Sietse Fritsma vindt dat een heel groot probleem. Ja, dat is een heel groot probleem. En we zien waar de massa-immigratie toe leidt. Uh, meer bijstandsuitkeringen, meer problemen met criminaliteit, meer islamisering. Fred Teven ziet de huidige situatie nog niet als een groot probleem. Uh, het, het, het feit dat mensen die van huis en aard verdreven zijn... en een veilig heen komen zoeken, dat is geen probleem. Wat wel een probleem is, dat er natuurlijk altijd een grens zit... aan de, aan de mogelijkheden van de opname, maar die hebben we op zich niet bereikt. De staatssecretaris blijft er rustig onder... En dat begrijpt de PVV absoluut niet. Nee, dat verbaast me. Want ja, uh, van zijn imago als uh, doorpakker van de VVD is, is weinig overgebleven. De groei is groot en redelijk onverwacht. Maar niet uitzonderlijk. Nou ja, Je kon wel aanzien komen dat de oorlog in Syrië een verhoogde instroom met zich mee zou brengen. Dat is in heel Europa zo. Dus dat dat in Nederland zo is, is geen uitzondering. Problemen met bijvoorbeeld criminaliteit is niet het enige gevaar. Ook kost deze situatie heel veel geld. Eén asielzoeker opvangen kost 20.000 euro per jaar. Ja, En als je dan duizenden extra asielzoekers krijgt, dan betekent dat ook een enorme kostenpost. Maar volgens Fred Teven klopt dat niet. Want Nederland kan de momentele groei op alle gebieden aan. Op dit moment wel. En, en voor 2014 zijn er ook geen problemen met de begroting. Als dit nog grotere vorm aanneemt, ja, dan ontstaan er natuurlijk uh, wel capaciteitsproblemen. Is daar aanleiding voor? Nou ja, ik, ik weet niet hoe lang de oorlog in Syrië gaat duren. En uh, wat er bijvoorbeeld nog gaat gebeuren met de mensen, 2,5 miljoen mensen... die nu in uh, Jordanië, Libanon en Irak onder uh, soms en omstandigheden verkeren... Als er straks uh, toch moet worden gerealokeerd, ik, waar ik niet, geen voorstander van ben... dan kan dat betekenen dat er dus meer vreemdelingen ook naar Nederland komen. Toch vindt Frits maar wel dat deze asielzoekers geholpen moeten worden. Tuurlijk moeten die, die mensen geholpen worden. Maar niet in Nederland, maar in de eigen regio. En, en dat is ook een interessant punt, want uh, landen als Kuwait, Emiraten, Qatar, saudi arabië steenrijke landen in de regio... Die doen helemaal niks. Ja, Qatar heeft 46 Syriërs opgenomen. Dat is alles. En deze staatssecretaris, Tever die geeft duizenden verblijfsgunnen. Ja, dan, dan ben je toch op de een of andere manier gekke henkie. De staatssecretaris is het ermee eens dat de buurlanden zich veel meer moeten inspannen. Daar zijn we een groot voorstander van. Dat hebben we rondom Somalië altijd gezegd. En dat zeggen we nu ook rondom Syrië. Dus ik denk heel belangrijk, daar, daar stoppen we ook veel geld in. Hè? De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 66 miljoen ter beschikking gesteld, Ned uh, Nederland ter beschikking gesteld, voor de opvang in de regio. Ik denk dat dat ook uitgangspunt moet zijn, want mensen worden niet beter van als ze naar West-Europa worden gehaald. Ondanks deze overeenkomst blijft de PVV vinden dat de staatssecretaris veel meer moet doen tegen dit probleem. Hij zou het uh, toelatingsbeleid enorm aan moeten scherpen. En dat is moeilijk, omdat we ook gebonden zijn aan Europese richtlijnen. Maar premier Rutte heeft ooit eens gezegd van ja, we moeten dat toelatingsbeleid aanscherpen. En daarom moeten we ons losmaken van die Europese regels. Dat noemen ze een opt-out. Dus dat zou hij moeten doen. Verwacht u dat dat gebeurt? Nou, de PVV vraagt het de staatssecretaris herhaaldelijk, maar hij, hij wil het niet. Dus ja, helaas ligt hij aan de ketting van de PVDA, ben ik bang. U hoort een verslag van Jesper Stoffelen. Lijmjurken, er zijn kroeks en bandieten En drappers te veel Natuurlijk, er zijn lafaards, Er zijn schoften en schurken Schandalig, misdadig Corrupt, crimineel Oh, je soms het vertrouwen in de maatschappij en in je medemens kwijt bent... dan zijn dit zalvende woorden, zeg, Anne van Hup van der Lubbe. Er bestaan nog goede mensen in deze wereld. Wij zijn er ook nog. We zijn met de meesten met mensen die snappen hoe je als vriend... door de verschillen heen over de grenzen elkaar recht in de ogen kunt zien. Nou. Ik zou de tranen van in ogen kunnen krijgen. Het is prachtig mooi. Er zijn nog buren die wel eventjes je spulletjes terugbrengen... als je wat vergeten bent of je portemonnee inleveren... bij de gevonden voorwerpen. We zijn met de meeste, Anne. We zijn, we zijn met de, de, meeste. de meeste. Ja, ja, ja de meeste. je kunt wel klagen over dit land dat je het zat bent, Maar we zijn wel met de meeste. En Huub van der Lubbe heeft dat prachtig opgeschreven... in dit schitterende liedje van de dijk. Waarvan acte? Al maanden staat het behoud van de Fanny Blankers-Koen Games op de tocht. De internationale atletiekwedstrijd in Hengelo wordt sinds 2005 gehouden in het Fanny Blankers-Koen stadion. Maar de gemeente Hengelo overweegt al het hele jaar wegens bezuinigingen het fameuze stadion te verkopen aan de voetbalclub FC Twente. Vanavond werd in de gemeenteraad eindelijk een besluit genomen. Bestuurder van de FBK Games, Hans Kloosterman, was erbij. Goedenacht. Goedenacht. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. En wat is het resultaat? Nou ja, wij zijn buitengewoon verheugd dat um, uh, uiteindelijk de gemeenteraad besloten heeft... om het stadion niet te verkopen aan FC Twente en te behouden voor topatletiek in, in, uh, in Nederland. Gefeliciteerd. Vertelt u hoe de avond gelopen is. Dank u wel. Ja, nee, um, um, uh, nou ja, eigenlijk wel bijzonder. Um, uh, wij, uh, het college heeft een voorstel ingediend om um, het stadion te verkopen aan FC Twente. En de wethouder begon zijn inleiding... Door, door te zeggen dat um, hij alles overwegende uh, toch um, uh, vond dat de plannen van de, van de FBK Games ondersteund zouden moeten worden. Um, dus helemaal aan het begin van de vergadering ontstond er al een soort van nieuwe situatie. Dat was wel heel erg bijzonder. Mm -hmm, maar toen waren de oplossingen nog niet aangedragen, neem ik aan. Nou ja, de, nou ja weet je, de, de onderbouwingen lagen natuurlijk allemaal al, al daar. En, um, maar er was nog geen meerderheid in de raad. En die ontstond vervolgens omdat het college uh, heel duidelijk was in haar standpunt. En zei van nou, met wat de FBK Games uh, heeft neergelegd aan, aan, uh, aan oplossingen om zowel te bezuinigen op uh, de exploitatie van een stadion. Als um, om, de, om de, uh, de, de, de, de, zeker te stellen dat de FBK Games de komende jaren doorgaan. Um, dat die plannen um, uh, de steun um, um, mochten hebben. Ja, toen was de raad heel snel om. Ja, en de wethouder die kwam er dus in eerste instantie mee. Bent u gisteren uitgebreid met hem gaan dineren of zo om, om hem tot dit te laten komen? Ja, je zou het bijna denken. Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, weet je, dit is een proces van maanden, um, um, waarbij wij um, heel hard gewerkt hebben op de achtergrond om een plan te maken. Waarbij wij zowel de, um, de, de exploitatie van het stadion als de zekerstelling van de FBK Games de komende jaren uh, konden regelen. Um, uh, ...dat hebben wij um, uh, twee weken geleden bij, uh, bij het college neergelegd, bij de wethouder neergelegd. Die heeft daar goed over nagedacht en uh, ja, wat hem nou bewogen heeft om, om vrijdag te roepen... ...dat um, hij nog steeds kiest voor FC Twente en vandaag heeft aangegeven dat hij toch kiest voor de FBK Games... Ja, weet je, ik, ik, ik denk dat dat ook voor een groot gedeelte politiek is. Ja, en het, uh, u uh, hoeft er natuurlijk ook niet echt naar te gissen. U bent vooral blij dat het, dat het nog veranderd is. Had u er een hard ja, hoofd dan... in voordat de avond begon? Sorry? Had u er een hard hoofd in voordat de avond begon? Nou, weet je, in de loop van de dag... zijpelden er allerlei berichten door dat de Raad toch de FBK-games zou gaan steunen. Um, uh, dus daar waren, wij al wel, uh, daar waren wij natuurlijk al heel erg content mee. Um, hard hoofd is in die zin dus. Uh, dus wij waren enigszins voorbereid dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Um, um, maar u kunt zich ook uh, voorstellen dat wij de afgelopen dagen best wel een paar slapeloze nachten gehad ja. hebben. De Fanny Blanker Koen Games zijn natuurlijk het paradepaardje. Maar wat gaat er de rest van het jaar met het stadion gebeuren? Nou, dat is, dat, dat, dat is goed dat u dat vraagt. Um, uh, het stadion, uh, in, de, in, de, in de huidige situatie is het stadion eigendom van de gemeente. En gebeurt er eigenlijk gedurende het hele jaar, behalve dat er drie verschillende atletiekverenigingen hun, hun training inhouden. Um, en dat is natuurlijk wel belangrijk, maar qua commerciële exploitatie gebeurt er niet zo heel veel. En wat wij als FBK Games steeds gezegd hebben, van: nou, laten wij nou gewoon die exploitatie van een stadion op ons nemen... En dan denken wij dat wij die commerciële exploitatie veel beter kunnen gaan doen. En dan kun je aan allerlei dingen. Je kunt het stadion inzetten voor jeugd, voor breedtesport. Je kunt het stadion inzetten voor bedrijven en voor bedrijfensport. En je kunt het stadion inzetten voor, voor andere uh, sportevenementen. We zijn met de atletiek. In gesprek over bijvoorbeeld de finale van het lotto Baan circuit uh, We zijn met, met onze nieuwe partner Colazzo in gesprek over een aantal nieuwe evenementen. En um, kijk naar andere stadions in de wereld, um, die worden veel beter geëxploiteerd dan het FBK-stadion. Uh, heeft u uh, Turan de Martino al gesproken? Nee, ik heb, nee, heb Trani niet gesproken, maar ik zag wel zijn Twitterbericht waarin hij aangaf dat hij ongelooflijk blij is dat de FBK is blijven bestaan. Ja, Waarin hè? hij toezegt om, om weer te gaan lopen in Hengelo. Maar goed, dat wisten we natuurlijk al wel dat hij dat zou doen. Ja. Dus nee, lijfelijk hebben we elkaar nog niet gesproken. Wij blij, u blij, Hans Kloosterman, bestuurder van Fanny Blanke's Koen Games. En Absoluut natuurlijk blij. ook Tirandi Martina. Weer rond blij, dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Uh, Dame Flux, die is uh, bij ons in de studio, gaat zometeen live muziek maken. Maar eerst gaan we uh, bijpraten met al het nieuws van de nacht. Het Nieuwsminuutje met Leon Mastic. Goeienacht. Opsporing verzocht heeft afgelopen avond aandacht besteed aan de zaak van de 27-jarige Nikki Lawalata. Nikki werd begin september dood aangetroffen nadat zij enkele dagen vermist was. De politie wil graag weten wie op 31 augustus de Fiat 500 van de vrouw bestuurde. Mogelijk leidt die informatie naar de uh, oplossing in deze zaak. Nikki bleef van vrijdag op zaterdag bij haar vriend slapen in Almere. Volgens haar vriend was Nikki op dat moment nog, van afscheid nog helemaal gezond en in orde. Later die zaterdag kwam Nikki niet opdagen op een afspraak in Amsterdam. Brazilië noemt haar eigen spionageactiviteiten totaal anders dan die van de VS. Dat heeft de Braziliaanse minister van Justitie Cardoso gisteren gezegd. Inlichtingendiensten maakten foto's van onder meer Amerikaanse en Russische diplomaten. Brazilië spioneert volgens eigen zeggen alleen om te kijken of zij zelf niet door anderen worden bespioneerd. Critici noemen de praktijken van Brazilië opmerkelijk, want de Zuid-Amerikanen bekritiseerden eerder de Verenigde Staten fel vanwege spionage. De Braziliaanse Rousseff, de premier, bestelde haar bezoek zelfs uit. toen bekend werd dat Amerika het telefoon- en mailverkeer in Brazilië in de, in de gaten hield. De omstreden burgemeester Rob Ford van Toronto in Canada... heeft toegegeven dat hij harddrugs heeft gebruikt. Eerder ontkende hij de aantijgingen van de Canadese media nog. De burgemeester gaf zelfs nog niet toe toen er beelden verschenen... waarop hij crack leek te roken. Ford stelt nu dat hij eerder niet heeft gelogen... maar dat journalisten verkeerde vragen hebben gesteld. De Canadese burgemeester ontkent overigens dat hij verslaafd is... zoals in de media gesuggereerd wordt. Hij zegt de crack eenmalig te hebben gerookt in een dronken bui. En dan het weer nog. Er zijn buien en zonnige perioden. Die wisselen elkaar af en de middagtemperatuur is ongeveer 12 graden... bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dankjewel. Het minuutje. Dat was Leon Mastik. Bij ons uit de studio en hij ondertussen... zitten de twee mensen op de achtergrond heel stilletjes... Uh, hun spullen op te bouwen. Het mag best wel even een klein beetje geluid gemaakt worden... zodat in ieder geval het bewijs is dat er twee muzikanten bij ons in de studio zijn. Kom sla even ergens op dat drumstel. Ja, precies. Kijk. <lacht> Kortom. Zometeen gaat u live muziek horen. Dat is beloofd van Dame Flex.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 kreeg al een platencontract toen ze 12 was dit Nieuw-Zeelandse meisje en nu is ze volgens mij 17 en heeft ze een wereldhit te pakken. Ons... Zo kan het? Ja, je kunt gewoon net als bij voetbal kun je talentjes op jonge ja. leeftijd naar scouten zo blijkt het. Gaat ons niet meer lukken, ben ik bang. De inwoners van Nieuw-Amsterdam mochten vandaag naar de stembussen, de voormalig Nederlandse kolonie, nu beter bekend als New York, krijgt een nieuwe burgemeester. Gedoodverfde favoriet is Bill de Blasio. Hij kan volgens de laatste peilingen rekenen op maar liefst 40% van de stemmen... en loopt daarmee ver voor op zijn opponenten. We spreken Amerika-enthousiasteling en kenner Bettina Moenaf. Bettina, goeiedag. Goeiedag. Hoe komt het dat de Blasio zo populair is? Nou, misschien om het, om het heel simpel te zeggen. Uh, ik denk vooral omdat hij heel erg overkomt als een, als een vreselijk uh, aardige, sympathieke man. En uh, ik weet niet of je de, de spotjes die uh, vandaag uh, in het nieuws zijn geweest over, over zijn campagne hebt gezien. Hij heeft ook een geweldige media unieke familie. Dat, dat, helpt, dat helpt ook heel erg mee. Ja, vertel even, want ik ben ook heel sympathiek, maar ik word toch <lacht> geen burgemeester van New York. Dus wat maakt hem zo bijzonder? Nou ja, als mensen een keuze moeten maken voor wie ze moeten kiezen, dan dan gaat het toch wel een beetje op een gut feeling af. En en deze Bilde is gewoon heel heel likable. Maar wat ik wat, wat hem ook succesvol maakt, denk ik, is dat hij ook heel erg uh, authentiek is. En uh, een echte linkse kandidaat die er niet uh, voor terug zit om, om zichzelf uh, progressief te noemen. Nou ja, als je de president van Amerika wil worden, kan je daarmee nog in de problemen komen. Maar in een stad als New York mag je jezelf best op de borst kloppen en jezelf progressief noemen. Daar is daar wel een markt voor. Ja, maar toch hebben ze een conservatieve Bloomberg gehad uh, als burgemeester, die volgens mij niet onpopulair is in de stad. Impopulair. Ja. Nee, dat is die die man uh, burgemeester Bloemberg heeft heeft nog steeds uh, best wel veel respect, want die heeft ook heel veel voor elkaar gekregen. Dus uh, dat ligt er, ligt er keurig uh, aangehakt bij met allemaal nieuwe mooie parken en en de criminaliteit is is ook om uh, uh, die, die getallen zijn ook omla omlaag uh, geholpen, maar uh, wat Bloomberg nog steeds kwalijk wordt genomen is bijvoorbeeld dat hij uh, ervoor gezorgd heeft dat hij een derde termijn burgemeester kon zijn. En wat hem ook verweten wordt is dat hij eigenlijk um, ja, vooral voor de rijke inwoners uh, van New York uh, zijn best heeft gedaan. En uh, de campagne die Bill de Blasio heeft, uh, heeft gevoerd was, was duidelijk een campagne die zich uh, tegen Bloomberg afzette en zijn, zijn, uh, zijn het Verhaal was eigenlijk een uh, tale of two cities. Hè? Um, er is niet eigenlijk één New York, er zijn twee New Yorken. Zo'n beetje de helft uh, van, van de inwoners van New York. Ja, wij kennen die stad van de glanzende wolkenkrabbers. Maar uh, zo'n 50% van de inwoners, die, die leeft gewoon uh, op of onder uh, de armoedegrens. Nou, en dat is nou precies uh, de doelgroep die Bill de Blasio wil aanspreken. En dat is ook ongeveer het inhoudelijke verhaal dat hij heeft, hè? Dat, die, dat er meer gelijkheid moet komen in New York. Ja, dat die, dat die inkomensongelijkheid, uh, dat, uh, dat, uh, dat wil hij, uh, dat wil hij uh, uit de wereld helpen. Nou, gaat het hem ooit lukken? Of is de rol van een burgemeester er toch net iets te klein voor? Nou ja, het, het is in ieder geval voor veel mensen, denk ik, heel erg aansprekend... dat hij uh, in ieder geval alles op alles wil zetten uh, om dat te bereiken. En, uh, maar of, hij dat, of het hem dat gaat lukken, dat, dat valt nog te bezien. Hij, hij, hij stelt bijvoorbeeld voor... Dat de, ...dat de rijkste 1% van de inwoners van New York meer belasting moeten gaan betalen. Nou, ja, Daarvan wordt nu al gezegd dat het waarschijnlijk niet gaat lukken... ...omdat het, omdat het bestuur van de, van de staat van New York dat ook nog moet goedkeuren. En die zitten daar absoluut niet, niet op te wachten. Dus dat, dat soort zaken, dat, dat valt allemaal nog maar te bezien. Ja, En het is natuurlijk gewoon een hele dure stad om te leven. dus. Uiteindelijk zal verlering er ook voor zorgen dat die stad dan weer gaat, gaat verpauperen zijn. Daar zijn mensen misschien bang voor, of niet? Nou ja, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn Republikeinse tegenstander, Joe Lota... die, die heeft echt de campagne gevoerd met allerlei angstbeelden... van dat, dat New York gewoon terug de in gaat onder, onder, onder Blazo. Dus die, die speelt daar wel, wel heel erg op in. Maar nou ja... Ik denk wel dat hij daar heel erg op, op afgerekend gaat worden... als de criminaliteitscijfers onder zijn bewind toch weer omhoog gaan. Ja, nou, burgemeester Bloomberg, die sloot zijn speeches vaak af in het Spaans... Hè, om de Spaanstalige bevolking en een groeiende bevolkingsgroep achter zich te krijgen. Heeft de Blazio de immigranten of de anderstaligen ook al voor zich gewonnen op een bepaalde manier? Nou ja, het interessante aan Blazo is dat hij daar eigenlijk niet eens zo uh, zijn best voor hoeft te doen om zeg maar een multicultureel imago te hebben. Want zijn hele familie is, is multicultureel. Zijn, zijn vrouw is zwart, ze hebben uh, gekleurde kindjes en zijn eigen familie, uh, dat zijn immigranten uit Italië, hij, hij spreekt ook uh, fluent Italiaans. Maar eigenlijk el elke kandidaat uh, die uh, in Amerika en in New York helemaal een, een kans wil maken, die moet ook uh, de, de Hispanics aanspreken en toch een, een woordje Spaans kunnen spreken. Dus ook Bill de Blasio heeft spotjes gemaakt waar hij een woordje Spaans spreekt. Ja, is Nou, voor iemand die er zoveel van af weet, verbaast het me dat je nog steeds in Nederland woont, Bertine. <lacht> Ja, het is veel te duur om in New York te wonen. Okay. Dat is het probleem. Zeker voor die rijkste 1%, he, want daar behoor jij natuurlijk toe. Uh, Bertine Moenaf, uh, dankjewel weer voor je toelichting. En uh, uh, we gaan zien wie de wint. Grazie mille. Grazie mille. Grazie Graag gedaan. Okay. Maakt het uh, bijna kwart voor drie hier midden in de nacht. En uh, bij ons in de studio, Dame Flux. Hallo. Hallo. Uh, en uh, we gaan je tijdens de interviews gewoon met uh, Irene Wiersma of Irene aanspreken. Want dat is geen echte naam. Ja, Daan uh, Flux, uh, uh, uh, welkom in de studio. Wij kijken een beetje terug op uh, de dag die is geweest. Wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb heel hard gewerkt vanaf half acht ochtends. En ik ben om zes uur opgestaan. Als wat? Was... Ik werk in de telefooncentrale van het ziekenhuis in Groningen sinds heel kort. Dus uh, dat was heel spannend. En uh, dan tot een uur of vier. Aha. Nou, toen dacht ik dan ga ik even slapen. Maar dat ging helemaal niet. En nu, uh, nu zit ik hier. Wat krijg je dan voor mensen aan de lijn? Hoe gaat zo'n telefoongesprek? Uh, ja, echt alle mensen die je maar kan bedenken, dus we krijgen patiënten aan de lijn, maar ook uh, doktoren van andere ziekenhuizen of uit het buitenland die uh, artsen uit ons ziekenhuis willen spreken bijvoorbeeld. Ik zeg al ons ziekenhuis, hoor jullie dat? Maar ja, ik ben dat nou helemaal, dat ik ben helemaal geïntegreerd. En als muzikant heb je dan geen zin om in plaats van het wachtmuziekje gewoon zelf even muziek te gaan maken als, ja, uh, als je doorverbindt? Daar had ik ook wel over zitten denken, maar nou heeft er niks te doen? Kijk even op ja. en dan. Uh, of zorg dat, dat je eigen cd uh, als, uh, als achtergrondbandje wordt oh, Dat gedaan. kan ik wel doen, want op dit moment hoor je niks als je wacht, dus dan is dat misschien wel beter. Ik ga het wel voorstellen. We gaan tot vier uur uh, kennis met je maken. Uh, in ieder geval met, met wat nummers. Uh, de eerste die gaat spelen, hoe heet die? Die heet Zelfdoen. Zelfdoen. Nou, uh, gaat zelf doen zou ik zeggen. Aan de andere kant van de studio uh, wordt gespeeld. Via Radio1.nl uh, kunt u het allemaal ook uh, in beeld volgen. Want we zijn met z'n tweeën Dame Flux en Zelfdoen Live bij Nog Steeds Wakker. Op radio 1 Hotter en zuipen als een otter Me stoten aan stenen Me schaven aan mijn benen Achter blijven haken Zonder reden rotzooi maken Kan eer een punt geweten aan niemand meer iets vragen en zonder noodzaak klagen Ik wil in dingen trappen en dan net iets te hard lachen Ik wil dat te stoppen, doorslaan en er dan snel van gaan. La, la, la, la, la, la, la, la Opstellen en lezen Iets te later toch nog wees Ik wil verhalen ophalen Luiden hele lange tijden zet op tafel dansen, drinken Op verloren kansen La, la, la, la De hangen, de vuilen van verlang Ik wil het ijs breken zonder zon om hulp te smeken. Ik wil de das wat omdoen. Kort vrolijk van. Zelf doen van Dame Flux live in de studio. Gelukkig straks nog meer liedjes, want ze is nog tot vier uur bij ons. Bij nog steeds wakker. Oh, we gaan nog lang niet slapen. Uh, Leo Mastic, jij hebt alle televisies, radio's in de gaten gehouden. die hier op het Mediapark zijn. Dat zijn er heel veel. En het beste wat je erop gezien hebt, heb je samengevat. Zeker. Goeiedag, heren. Dinsdag 11 november. De miste... Dinsdag 5 november. Oh. <laughs> Dinsdag 13 november. Ja. Wij zijn niet de enige die er mis in zijn gegaan met een datum. Nee, het gaat goed mis vannacht. Uh, maar dat wat je net hoorde was, de collega's van uh, Met het Oog op Morgen. 13.000 de aflevering deze avond. Voor de duidelijkheid eventjes. Het is nog steeds wakker van omroep WNL. Het is inmiddels 6 november. Uh, dat is voor de helderheid. Ik, denk, ik neem ja, er even en, iets mee. En de stem die we zojuist hoorden, dat was Hans Hogendoorn. Dat weten misschien niet alle Radio 1 luisteraars. Maar dat is de stem die altijd zegt Radio 1. Ja, dat ja, en, klopt. Helemaal. En die was dus live in de studio daar. Het was heel vet, maar de, de, de, ja, de datummelding ging niet helemaal je van het. Maar goed, kan gebeuren. Vandaag in de media: twee links, zoals ik het heb gezien. Boosheid onder bezuinigingen en muziek om die woede te verwerken. In Man bij het Hond maakt rapper Shores zich daar kwaad over bezuinigingen op de ouderenzorg. En daarom heeft hij een speciale rap geschreven. Yo, yo, rapper George is in de hel. Ze pakken ze nu erg veel af. En dit is zo erg laf. Kan echt niet. Kan echt niet. Kan echt niet. Jan staat in de kamer verwarming uit. En nog geen geld meer voor beschuit. Ja, het kan dus echt niet. Maar George die heeft er zelf ook een mening over. En dat verwerkt hij dus in zijn rap-song. Kan, kan echt niet. Overuit, niks meer te verliezen. Waar moeten wij nu nog voor kiezen? Want Mark Rutte is nog steeds niet in de fut. En heel Nederland vindt hem nog steeds leuk. Engagement. Hoppla. Ja, dat is toch even een anticlimax. Je ja. verwachtte daar wat anders. Nou, het zijn niet de enige protestacties die er in het land uh, losbarsten. In Haarlem zijn de twee bekende kroegzangers Mike Danen en Fred Koenders. Die zijn uh, klaar met het kabinetsbeleid in het algemeen. En ook Mike en Fred zijn de studio ingedoken. Heel veel geld is naar de Grieken. En helaas niet naar de zieken die zichzelf maar moeten redden. Want er zijn er is geen bedden. Een verpleger weer ontslagen. Lijst weer langer met twee dagen. Niet nou. Ook veel geld gaat naar Europa Als een oude lieve opa In zijn luier heeft geplast En de zuster hem niet wast Want de zorg wil niet vergoeden Laat die oudjes ervoor bloeden Nou we zijn toch zo lekker bezig, laten we gelijk het refrein even oefenen Kom op nou Kom op nou Kom op nou Hé Rutte, stop nou Kappen, man Mark Rutte, kappen nou en weer engagement, hè? Zo, ja, ik, ik beloof dat het, het houdt hiervan op, hè. Nou, er is uh, nog niet genoeg protest van vandaag... want ook de advocaten komen nu in opstand tegen de bezuinigingsplannen. Advocaten Benedicte Fiek die schoon vanavond aan bij uh, Pauwe Witteman. En hoewel het beeld bestaat dat advocaten geel, uh, goed geld verdienen... gaan deze plannen toch te ver. Mensen denken dat wij gaaiers zijn. Wij werken bikkelhard... Ja, volgens de advocaten aan tafel lijkt de advocatuur... een wereld vol glitter en glamour, maar dat zijn slechts enkelingen. Denken Vlug, Plasman en Fieke, die zitten aan tafel vanavond. Voorbeelden zijn er wel, maar ook Jan Vlug doet nog even een duit in het zakje. Eentje kun je niet meer, want die is geen advocaat meer. Ja. Nou, er, er, er, eentje is er geen advocaat meer. Ja. Ja, ja, dat is waar. Nou, dat was dus uh, over Moscovic, hè? Die ja, ging geen... dat over Moscovic? Die is geen advocaat meer, Nee. Nee, maar die heeft het toch harde geboerd, of niet? Volgens mij verdient die dan wel weer erg lekker. Precies, maar we mogen hem niet meer tot de advocaten rekenen die zich uh, nu uh, vullen. Ja, nou, dankjewel voor het mediaoverzicht, uh, Leon Mastik. Uh, we hebben in de studio nog steeds een, een, een band te gast. Dame Flux. Wie heb je nou eigenlijk meegenomen? Ik heb uh, Cornel Kanters meegenomen. Taartenbakker, las ik. Ja, dat is hem. Dat is hem. Kijk maar even goed naar hem. Gaaf. <laughs> uh, hij drumt <laughs> En dat is goed te horen. Goed om bij wakker te blijven. Dame <laughs> Flux bij ons in de studio. Uh, hoe heet het volgende nummer? Champagne. champagne, zo heet het uh, plaat ook, hè? Ja. Goed, gaan we in het volgende uur heel veel meer over praten. We gaan vooral nu luisteren naar uh, Dame Flux op Radio 1. Bij nog steeds wakker? Dit is Champagne. van op het beste van het Ja, dame ja, nee, Flux leuk, met dame champagne. Flux, dame moet je afkondigen als professioneel presentator. Nou, je moet er maar moet ook goed gewoon aan de luisteren. Ja, ik zat ook te luisteren, een ja. beetje met mijn ogen dicht. Oh, en dat moet je, ja, dat, het risico is vaak dat mensen dat, dat te veel doen, s'nachts, als ze ja. bijvoorbeeld in de auto zitten. Dat zou ik niet doen. Dit was hartstikke live, dame Flux. Uh, straks nog twee liedjes, want ze is hier nog tot vier uur bij Nog Steeds Wakker. En, en daar zijn we blij mee. Ja, en heb je het nieuws een beetje gevolgd, Irene? Nou, nee, uh, nee. dat is niet heel erg. Oké, okay, nou, ja, dan wordt het straks afzien bij weten of vergeten. Heb je vaak een mening? soms okay. Ja, nou, dat is eigenlijk genoeg. Je hebt alleen ja. je mening nodig. Okay. Zo meteen. Dat uh, zometeen hier op Radio 1. Eerst gaan we naar een blokje Curaçao. Want vlak voor het koninklijk kennismakingsbezoek... op 18 en 19 november is Lucille George Wout maandagmiddag... op Paleis Noordeinde door koning Willem-Alexander beedigd... als eerste vrouwelijke gouverneur van Curaçao. Ook een drugsmokkelaar die via Curaçao handelde... heeft twee jaar zelfstraf gekregen. En Johnny Hogeland die won onlangs de Amstel Curaçao-Wiederrace. Genoeg om over te praten. dus en Wij praten met journalist John Samson in eerste instantie... over homoseksualiteit op het eiland. Goedenacht, John. Hai, goedenavond. Uh, wat is er aan de hand rondom die uh, homoseksualiteit op het eiland? De acceptatie daarvan. Ja, in ieder geval, het, uh, ja, het, het, het, het ziet er op dit moment niet echt bepaald roze kleurig uit voor homoseksueel Curaçao. Namelijk, in september, daar gaan we even terug, in september, zou er een homomanifestatie aangevonden oh. in de binnenstad Curaçao. Manifestatie tegen homofobie Curaçao. Op het aller, allerlaatste moment kregen de organisatoren van de Autoriteiten, ja, de vergunning. die was er wel er heel erg streng. Ze mochten bijvoorbeeld geen spandoeken meenemen tijdens de manifestatie. Ja, dus dan ging het niet echt door. Het opmerkelijke was dat een paar dagen tevoren. Mm. toen heeft mevrouw Winnie Raveno... zij is parlementslid namens Purple Sovereign, dus de partij van de vermoorde politicus ...Hamming Wheels. die heeft gezegd: we moeten alles doen. zodat deze manifestatie niet doorgaat. Want de homoseksualiteit. Hoort niet op Curaçao. Nou ja, dan is het wel een beetje dubieus dat ze op het allerlaatste moment hele strenge voorwaarden gaan stellen. Nou, premier Assis, van dezelfde partij, die heeft zich gedistanceerd van de uitspraak van mevrouw Wiener. Nou, sterker, er moet een onderzoek komen. En ja. Dat heeft, voor een, ja, dat heeft voor een commotie gezorgd in het Curaçao. Ja, want wij kennen in Nederland natuurlijk ook een, een gay pride bijvoorbeeld. Hè? Bij ons in ja. uh, Amsterdam dan is er een uit, uitbundig vlag vertoon, kan ik wel zeggen. En wel meer vertoon dan alleen dat. Uh, was het echt het idee dat het zo'n soort demonstratie zou worden? Ja, het was meer een manifestatie tegen homofobie op het eiland. Dat, dat zou het meer zijn geworden. En nou, ja... Uh, dat heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. Dan zou je zou denken van oké, okay, geen gedoe meer. Mm -hmm. Ja, maar het is um, natuurlijk heel erg frank... Mevrouw, dat het een demonstratie ja, zou worden voor homofobie... en dat het nu uiteindelijk uh, een uiting wordt van homofobie, toch? Ja, en dus mevrouw uh, Raveno heeft afgelopen zaterdag weer gezegd... Uh, van we moeten alles op alles inzetten... zodat de volgende gay het ook niet meer doorgaat. Zij heeft alle kerkleiders opgeroepen om samen een vuist te maken... tegen homoseksualiteit. En deze week dan komt uh, een bekende dominee op Curaçao op, uh, op de radio tijdens het journaal zeggen: van dat ze het mee eens zijn. Hoe kan de premier nou mevrouw Ravenau niet steunen? We moeten alles op alles doen zodat jongeren op Curaçao goed onderwijs, onderwijs worden: van wat is nou eigenlijk homoseksualiteit, dat het niet mag. En dat iedereen dan mevrouw Raven gaat steunen... zodat de volgende gay ook niet meer doorgaat. Onderwijzen dus om uh, te zeggen dat het slecht is om homoseksueel te zijn? Ja, omdat het onchristelijk ja. zou zijn. Maar uh, kunnen homoseksuelen uh, en lesbiennes eigenlijk uh, trouwen op Curaçao? Nee, dat, dat, dat, uh, dat kan niet. Want Curaçao is een autonoom rijstel. Ja. Ze kunnen zelf bepalen of dat wel of niet mag. uiteindelijk ja, moet het via een referendum gebeuren. Uh, maar, maar op de beste eilanden, Bonaire, en, en, uh, Saba en sint Eustatius, die nu bijzondere gemeenten zijn van Nederland... Ja, daar mag het nu wel. Ja, maar gebeurt het dan ook daar, in, in die contraille? Ja. ja. En, en, zo, en, en ik kan me voorstellen dat als er zo'n sfeer hangt... dat je uh, toch uh, bang bent om ja. een land te trouwen. Maar het wordt dus wel gedaan. Maar het, het, het, het, het probleem is niet dat Curaçao bang is... Hm. dat Nederland dat ook gaat opeisen van Curaçao... Dat, dat homo's daar mogen trouwen. Dus men is een beetje bang. En mevrouw Raveno zegt ook dat uh, Curaçao uh, ja, moet opkomen voor zichzelf... en tegen wat zijn dan de Nederlandse moraal. Maar hij is altijd verteld dat ze in Curaçao dol zijn op ons koningshuis. Klopt dat? Ja... Ja, dat is heel erg. Vooral Maximaal, omdat zij een latina is. Maar Curissa is van oudsher. Ja, ja. De, de, de koningin. Koningin Beatrix was zeg maar voor Curissa de enige echte Nederlander die uh, kon samen binnen, die Curissa echt kon begrijpen. En ja, diezelfde hoop hebben ze dus ja. in koning Willem Alexander en uh, koningin Maxima. Ja, en het is natuurlijk puur geluk, want uh, ze zien ze vooral als ze naar het geld kijken, over het algemeen. Uh, even kort nog, denk je dat ze een rol kunnen spelen in de acceptatie als ze uh, uh, op bezoek gaan daar? Um, ik weet het niet. Meestal houden de, koningen, um, de koning zich niet echt... Ja, die, die gaat niet echt met gevoelige kwesties bemoeien. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan uh, premier, uh, voorzitter minister Ronald Plasterk. Die was daar ook, toen hercommotie ontstond uh, tijdens de gayfire. Maar ja, die probeerde zich ook afzijdig te houden. Ik denk niet dat de, regering, uh, de Nederlandse regering makkelijk toestemming gaat geven. We gaan het in de gaten houden. Bedankt in ieder geval voor jouw toelichting. John Sampson, journalist en Curaçao-deskundige. Zometeen, dan is de NOS hier. Die gaat het nieuws van de nacht even doornemen. Daarna zijn wij weer terug. Gaan we het hebben over censieren. Daar komen heel veel mensen op straat te staan bij die thuiszorgorganisatie. Maar er is een oplossing en die wordt misschien weer tegenhouden. Vaag verhaal, wij gaan het uitleggen. En nog een sportverhaal uit Amerika. Dat is een speler, een dik betaalde speler, weggepest bij zijn eigen team. Hmm. Hmm. En natuurlijk, niet? Ja En natuurlijk meer Dame Flux. Want Dame Zeker. Flux, hebben we net gehoord, komt wel uit Groningen. Maar hij heeft een mening over het nieuws. In heel Nederland. Nou, in de wereld. <laughs> dat, dat zo meteen, na het NOS Tot straks. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.